Drie uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken voor de provincies Flevoland en Friesland. Code oranje geldt nog wel voor de zes provincies in de oostelijke helft van het land. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door IJssel. De gladheid heeft in Noord-Nederland tot ongelukken geleid. Politie in Friesland, Groningen en Drenthe heeft het volgens een woordvoerder druk gehad. Er kwamen veel telefoontjes binnen bij de meldkamers. Vooral op de A32 in Friesland en op de A28 kwamen tot botsingen.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 Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, je luistert naar radio 1. En we hebben een klein technisch probleempje. Dus uh, ik mag de tijd gewoon lekker volkletten. Dat is het mooie aan radio. Hè? Als het even niet gaat, dan, uh, dan zet je de microfoon open. En dan praat je de tijd gewoon vol. Uh, het, het systeem waar we hiermee werken, waar we de muziek uitdraaien. waar je alle ja, geluiden altijd uit hoort komen. die, die ligt er even af. Dus dat zijn we nu aan het repareren. Tot die tijd um, praat ik de boel gewoon even vol. En open ik gewoon mijn programma zonder uh, tieren dier. Je luistert naar Nachtbrakers. Uh, tot vijf uur ben ik bij je hier op Radio 1. En het gaat vannacht over verkoudheid. Je hoort het misschien wel aan mijn stem. <laughs> en uh, uh, ja, dat, je, Hoe gaat het met jouw verkoudheid? Heb je tips voor mij? Ik ga zo meteen bellen met... Uh, uh, een, een huisarts, want ja, ik denk van, ik moet even iemand bellen die er echt verstand van heeft. Dus dat ga ik zo meteen doen. En uh, ik belde eerder deze week mijn opa al even en mijn oma, want ja, als je het eventjes niet meer weet, dan bel je gewoon even naar je opa en oma, grootmoeders wijsheden, en uh, die kunnen je dan helpen. Ik, ga heel, ik kijk heel even naar de technicus hier bij Radio 1 en uh, volgens hem doet alles het weer. Ik, uh, ja, kan je, kan je iets starten of niet? Want ik hoor nog steeds niks en dat ziet er ook niet echt uit. Dat hij het doet. Hij zit nog hoofdschuddend achter zijn mengpaneel. En uh, nou ja, gewoon afwachten tot hij het doet. Help mij hier uit de brand 0800 1121. Kan je bellen 0800 1121? En ik ga vragen of het misschien nu iets lukt. Dit is Radio 1 Nachtbrakers. Frank van der Linde. Zo, nu even officieel beginnen nog. Dat was een, een valse start. dat zat technisch eventjes niet helemaal goed. Maar nu ben ik er hoor, met geluid op de achtergrond. En uh, mijn microfoon die gewoon open staat. Goedenacht, je en nachtbrakers. Mijn naam is Frank en ik ben enorm verkouden. <laughs> Volgens mij is echt, uh, uh, nou ja de helft van Nederland verkouden, want het, het heerst altijd een beetje. Als het de, als de min nog wat wordt, gaat iedereen een beetje snotteren en dan steekt die een de ander aan. Dan zit je weer aan dezelfde deur, klink, zit je weer uh, ja, misschien aan dezelfde stoel, eet je uit het, van hetzelfde bord, drink je uit hetzelfde glas en dan gaat er zo'n virus rond. En uh, bij mij begon het zo eigenlijk begin deze week en ik zat, er, ja, ik zat eigenlijk een beetje zo op de redactie. Dat is <tie> Ja, een beetje snotten. hoesten en uh, je hoort het misschien nog wel aan mijn stem ook. Die, uh, die, uh, ja, die, is, die heeft er ook nog wel onder te lijden, last van mijn keel. Ik heb net nog een strepsel genomen voordat ik de studio in ging. Ik heb een lekker kopje thee naast me staan en, uh, ja, dat zijn een beetje de dingetjes die ik zelf kan bedenken, maar ik dacht wel van, ja, ik moet hier zo snel mogelijk vanaf. En als er iemand verstand van heeft, zijn het wel je opa en je oma. Dus hup, ik dacht, ik bel ze even en, uh, voor grootmoeders tips. Dus dan uh, hoi opa en oma. Hé, hey, mijn jongen. Hé, hey, ik wil, ik uh, denk, ik bel oma eens even voor uh, grootmoeders tips tegen verkoudheid. Oh, ik denk dat de tip beperkt uh, blijft tot, uh, tot uh, gewoon uitzieken. <laughs> maar heb je niet eh, een, een levertraan of zo? Met een paracetamonnetje, Heb je niet nog ouwe? Zijn er niet nog ouwe? Kan je oma niet een beetje helpen? Met, met, zijn er niet ouwe? Wat deden jullie vroeger bijvoorbeeld als je verkouden was? Ja. Hoe is het met die uh, ui naast uh, je bed? Je, je, je bent neusverkouden ook, hè? Ja, en een beetje de keel. Veel, je moet veel snuiten, maar, en, en, maar je hebt niet pijn in je keel. Nou, een beetje. beetje. Dus je, je bent gewoon neusverkouden, je jongen. Dat, daar kun je weinig aan doen. Dat, dat, dat moet gewoon uh, je warm houden. Geen koudvatten er weer bij, maar gewoon warm houden. En uh, dat dus is nou zo met een, een, een das om je nek. Dat als je gaat slapen, dat je het even goed warm houdt. Helpt dat? Met een das om je nek? Ja, als je, dat moet je warm houden. Die keel, dat, dat is, dat, dat, dan, dan gaat het gauw, iets gauwer over. En, en, en je moet dan... Uh, dan moet je twee paracetamollen... Dan ben je altijd een beetje angstig voor. Maar ik kent rustig twee van die dingen. En dan moet je die even... Dan moet je, dan moet je, dan moet je dat... Uh, die, die molletjes moet je even in een, in een glas of in een kopje met koud water, ja. laagje en, en dan gooi je ze erin dan laat je ze oplossen. Oh, maar je kan ze ook wel gewoon, ik koud ik, ik er al op hoor, dan werken nee, ze sneller. dat moet je niet doen, dat is slecht voor je maag. Ja, maar dan werken ze wel sneller. Ja, maar nee, ook als je ze oplost ook. Dan, nee, okay. dan, dan los je ze op en dan zit het in het water en dan de, de, gooi je meteen achter je keel en meteen een glasje water erachteraan. En dan zijn ze mooi binnen. Als je maar twee zetten mollen neemt, voor je gaat slapen. En, en het, is gewoon, het duurt een paar dagen en daar ben je niet lekker van. En uh, goed snuiten en liefst uh, met, uh, met uh, uh, papieren zakdoekjes of zo, als je dat hebt. Ja, zacht voor de neus. Of, of, of, of, of je neemt gewoon een wc-papiertje, dat kan ook. <lacht> en dan kun je, je ook je neus in snuiten. Want je moet steeds, als je gesnoten hebt, weggooien. Als je het in je zakdoek doet, dan zie je, komen die bacteriën weer in die zakdoek. Dus, dus je kunt beter papieren dingetjes nemen. En daarmee je neus snuiten. En goed uitlaten, goed uitsnuiten. En voor de rest kun je er weinig aan doen, jongen. Dat is, daar zijn geen huismiddeltjes voor te vinden. En wat is dan het fabeltje met, met, een, met een ui naast je bed? Ja, eh, zo weet ik het ook wel. Vroeger smeerde mijn moeder... Uh, fix op mijn borst. Ja. Of dampo. Ja, jongen, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat helpt. Dat, dat helpt niet. Het, is, het moet gewoon, als, je, als je, zo'n verkoudheid. die heb je opgelopen en die moet je uitzieken. Ja, en het... ja, dat begrijp ik. Je moet ermee praten. en je moet ermee werken. Maar dat, dat, dat gaat wel. Je, bent er, je hebt er geen koorts van. Nee, nee, nee. Ik voel me verder goed hoor. Nee, je voelt je toch verder goed? Lichamelijk voel je je toch goed? Alleen, je moet je eigenlijk even een beetje ontzien, maar voor de rest... Uh... je bent Kijk, zelf ook uh... wel een beetje verkouden, of niet? Ja, maar ik snuffel ook nog wel eens, ach ja, dat heb je met het weer. <laughs> ja. Opa en oma, dankjewel voor de, voor de tips, ik, uh... Ja, jongen, ik ga ik ze weet gebruiken. Al, het wens je het allerbeste, maar hou jezelf een beetje in de gaten, ja. ga niet, doe niet de gekke dingen. En, uh, en voor de rest uh, moet je, het, het is gewoon een kwestie van uitzicht. het duurt een paar dagen. En dan, dan, dan, dan Ja, je bent er niet lekker van, maar je nee, bent er ook niet nee. ziek van. Nee, helemaal niet. Nee, maar daarom denk eh? ik van. Kleine tipjes hier en daar. Nee, dat ik denk, ik ja, vraag joe, het eerst man. even van jullie. Het allerbeste. Dankjewel. En als het het is, altijd bellen. Je weet het, hè? Zeker. Doetjes. Doeg. Doeg. Doeg. Heb jij uh, ook nog tips voor mij, uh, omdat, omdat ik zo stront verkouden ben? Laat het me weten. 0800 1121 En misschien ben jij ook wel heel erg verkouden en kunnen we elkaar een beetje de nacht doorhelpen. Uh, bel me, 0800 1121 Met jouw verkoudheid tips. Denk aan de ui, denk aan een sjaal om je nek. Denk aan de paracetamolletjes voor het slapen gaan. Meele mag trouwens ook nachtbrakers at bnn.nl. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call the Gonna treat you right, you give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight, fever in the morning. I'll fever all through the night. Everybody's got the fever, oh, that's a something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long. Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame I'll give it fever Fever, fever, fever, yeah When we kiss it Fever with that flaming youth Oh, fever, fever I'm, a, I'm fire. a fire Fever, fever yeah, I, I burn for sooth Dit, hè? Ray Charles. Ja, right. <laughs> yeah, right. En Natalie Cole met Fever. gaat over verkoudheid vannacht. Je kan bellen, 0801 121 Wordt al veel gedaan. Zometeen Betty aan de lijn en Frits ook nog eventjes. Maar eerst eventjes ja, de hulp inroepen van iemand die er echt verstand van heeft. Want... Ja, snotneuzen, hoesten. Ik ben, ik ben een beetje benauwd ook. Mijn linker oor gaat ook een beetje dicht zitten. En toen net hoorde je al de, de tuin en keukentips van mijn opa en oma. Maar om het verkoudheid uur echt goed op gang te helpen, denk ik, ik bel even met Niels. Want Niels is een hele goede huisarts. goedenacht Niels. Hé, hey, goeienacht Frank. Hi. Hi. Um, ja, verkoudheid. Ik, ik, zei, ik, ik noemde al wat symptomen. Um, keelpijn, hoesten, hoofdpijn, verstopte neus. Wat, wat, wat kan je nog meer hebben als je goed verkouden bent? Eigenlijk alles wat bij ontsteking hoort. Hè? Kijk, je hebt een virus te pakken en dat is je aan het, uh, aan het lastigvallen. En alle afweer en, uh, en slijm en snotterigheid, uh, dat is het gevolg daarvan. En dat ligt er maar net aan waar dat je de meeste last hebt, welke klachten je krijgt. Hè? Dus uh, zit het vooral in de keel, dan ga je hoesten en dan kan dat een vervelend gevoel geven het tot benauwdheid aan toe. Maar zit het vooral in, in je bijhol, dus ja, dan ga je hoofdpijn hebben en dan ga je beroerd voelen op die manier. Dus uh, het ligt er maar net aan hoe je het pakken hebt en waar dat virus uh, zijn kans pakt. Ja, en stel nou dat we gewoon even uh, algemeen nemen, wat kan ik er nou het best tegen doen? Wat kan ik nou, als ik straks thuis kom na de uitzending, het best doen? Ja, kijk, het, het probleem met een virus, en, en dat weten de meeste mensen denk ik inmiddels wel, is dat je geen penicillin of zo tegen nemen. Dus je kan eigenlijk alleen maar de gevolgen bestrijden en hopen dat je lijf het snel oplost. Nou, dat betekent dat je vooral geen dingen moet doen die je afbeer remmen, zoals s'nachts aan het werk gaan en je <laughs> dag-nachtritme verstoren. Oh. Maar vooral ook wel dingen doen die je lijf ondersteunen. Dus uh, gewoon goed voor jezelf zorgen en nou, goed, je weet wel gewoon gezond eten. en. Heeft het nu nog zin bijvoorbeeld om een zak sinaasappels te kopen? Ja, je moet gewoon je afweer ondersteunen met vitamines... en dat had je eigenlijk de afgelopen maanden al moeten doen. En als je dat nu nog extra gaat doen, dan zal het geen kwaad kunnen... maar het gaat misschien ook niet de oplossing zijn. Een beetje goed voor jezelf zorgen, dan voel je je ook altijd een stuk lekkerder, hè? Ja, maar stel nou dat, dat, dat, dat uh, nou, laten we, Peter, laten we hem Peter noemen... Peter ligt nu te luisteren naar Radio 1 op de bank, snotterend of in bed... en, en hij kan niet slapen omdat hij zo verkouden is. Heeft dan bijvoorbeeld, ja. uh, ik heb het gelezen op het internet... en ook wel gehoord van vrienden en van kennissen kan hij een ui naast zijn bed liggen? Heeft dat, heeft dat zin bijvoorbeeld? Ja, dat hoor je heel veel. En uh, ik doe het zelf ook trouwens. En het is nou niet zo dat het daarvan geneest. Maar wat je daarmee doet, is weer die slijmvliezen in je neus en je bijwolken. Die gaan van de, de, de stofjes in die ui, uh, gaan die wat meer vocht aanmaken. En als dat wat meer vocht aanmaakt, dan gaat het beter lopen. En dan ben je wel snotterig, maar dan ben je er vanaf. zit het niet in de weg. En dat is ook eigenlijk het enige wat je kan doen. Uh, medicijnen, geneesmiddelen, dingen van de drogist gebruiken... om de snotterigheid weg te... Poetsen, zodat hij niet dwars zit, zodat je er geen last van hebt. En dan gaat het vanzelf over. Dus vooral je verkoudheid aangenamer maken totdat hij over is eigenlijk? Juist, jezelf ondersteunen en, en alle gevolgen tegengaan, zodat je er geen last van hebt. En er zijn heel veel dingetjes voor in de handel die ook echt niet zinvol zijn. Maar een neusspray uh, als je dicht zit, is vooral s'nachts aan te raden. Want ja. als je neus vrij is, dan slaap je ook lekkerder. Dan, dan, dan word je niet wakker omdat je door je mond ademt met een droge mond. en heb je er geen andere klachten van. Dus, dat, dat zijn allemaal dingen die wel simpel zijn. En goed slapen is natuurlijk uh, wel, dan, dan genees je het snelst, toch? Als je gewoon goede nachtrust hebt. Ja, als je je energiebalans een beetje in orde houdt. En cool. uh, niet en, en dingen doet waar je heel moe van wordt. Want dat gaat dan weer je, je, je afweer een beetje remmen. Hè? Mm. En uh, goed, dan ligt het aan andere dingen. Als je verder gewoon gezond bent, dan kan je nog wel een hele hoop doen. Maar zeker mensen die al iets onder de leden hadden andere dingen hebben, medicijnen te gebruiken, die moeten gewoon echt extra voor zichzelf zorgen. En het is zaterdagnacht en uh, in dit programma ga ik wel altijd een sigaretje roken. Is, is dat, en ja, je hoort misschien ook wel aan mij, ik ben ook wel wat verkouden, ik loop te hoesten de hele tijd. Het is, het is volgens mij echt het stomste wat je kan doen, een sigaret roken, toch? Ja, in het algemeen denk ik dan, hè, Ja, dus oké, okay, maar als je, je verkouden bent, bent kom... ook nog... Ja, kijk, nee, wat je doet met die sigarettenrook, er zit teer in en er zit, er zit op temperatuur en dan ga je weer die slijmvliezen in je neus, die je eigenlijk ook nodig hebt om dat virus te bestrijden, die ga je daarmee uh, ja, eigenlijk nog meer prikkelen en irriteren op de verkeerde manier, dus het gaat mij niet verbazen als je daar meer last van krijgt, maar kom dan zelf van, roken is niet goed, daar weet iedereen inmiddels <lacht> toch wel hoor. Ja, oké, okay, maar ik denk van, het is in deze nog slechter inderdaad, omdat ik ook last van mijn keel heb, omdat ik al aan het hoesten ben, maar ja toch, dan, dan is het, die verslaving dan misschien niet een beetje om de hoek komt kijken. Uh, waar ik nog meer dol op ben, uh, als ik dan uh, uh, ook nog rook, is ook nog wel een drankje, dus, dus alcohol. En nu zei mijn moeder altijd, als je dan gaat drinken, Frank, want ja, dat kon ze dan niet altijd maar uh, beteugelen. Zei ze drink dan, drink, drink dan rode wijn, omdat daar antioxidanten in zitten als je verkouden bent. Ja, ja, ja, oké. Okay. Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen, want uh, antioxidanten, daar zit wel iets achter. Dat heeft te maken met, met uh, ziekte en gezondheid. En uh, antioxidanten, die pakken oxidanten aan. Het woord zegt het al, tegen oxidanten. En dat is wel zinvol, want oxidanten zijn uh, een soort moleculen waardoor je weer ziek kan worden. Nou, okay. dat, dat, is, dat is een ander verhaal. Daar hebben we denk ik wat meer tijd voor nodig. Maar ik denk als je het over de alcohol hebt, ja ik zei net al, je kan niks doen om het te laten overgaan. Je kan wel iets doen om jezelf prettiger te voelen. En de meeste mensen voelen zich over het algemeen wel prettig na een glaasje wijn ja. of iets. Alcohol in zit. Dus dat, dat helpt wel, alleen dan krijg je daarna weer het nadeel. Dat als je wakker wordt de volgende ochtend en die alcohol is uitgewerkt, dan weten de meeste mensen ook wel dat je daar een beetje last van kan hebben. En dan voel je je al niet lekker en dan krijg je dat er ook nog bij. Dus je betaalt dan wel dubbel in de volgende ochtend als je niet bij één glaasje wijn. Had. Maar op zich zeg jij niet, doe het niet. Want kijk, als ik twee, drie glaasjes wijn drink, dan nou, voel ik me de volgende ochtend niet vervelend van, want dat, dat, kan, dat kan je wel hebben volgens mij als mens. En je voelt je de avond zelf misschien wel net even wat. En het smeert lekker de keel. Zeker een kruidige rode wijn. Die gaat daar zo lekker doorheen. Ja. ja, Ik maak er wel onderscheid tussen één en drie glaasjes. Kijk, één glaasje kunnen de meeste mensen toch wel hebben. En ook als je ziek bent, dan, dan heb je daar niet zoveel last van. Maar zodra dat er drie worden, dan gaan de meeste mensen toch ook wel de volgende ochtend wat van merken. Oh. Tenzij je echt <laughs> gewoon te drinken bent. Dat denk ik wel niet. Heb je nog een, een, een laatste gouden tip, Niels, de huisarts? Ja, en kijk, als je echt koorts krijgt, of als het heel lang duurt en heel lang is, het dan langer dan vier, vijf dagen, een week, dat soort zaken. Of als je heel hard aan het hoesten gaat en je, en je vertrouwt het niet, dan moet je toch gewoon even bij je huisarts langs gaan. Want daar kan altijd meer van komen. Hè? Je moet altijd uitkijken dat er geen longontsteking wordt en dat soort zaken. Daar kan je eigenlijk niet goed zelf voordelen, dat moet je aan de dokter overlaten. Wat doe jij als je verkouden bent? Ga je, dan, ga je jezelf dan onderzoeken? <laughs> Ik heb natuurlijk mijn collega's op de praktijk. Maar nee, gewoon heel simpel, net als iedereen. Ik werk door en ik pak een neusspray. En, en als het nodig is, een, een hoestdrankje of een tablet. En daarmee redden we het wel. Niels, huisarts, dankjewel dat ik je zo mocht bellen midden in de nacht. Heel goed, Frank. Succes met het programma. Dankjewel, Doeg. Goeienacht. Ochtendrakers, Frank van der Linden. Goede tips van, uh, van Niels de huisarts. En uh, ja, nu is het aan jou de tips 0800 1121. een soort tiplijn wordt het. Je kan ook mailen, Nachtbrakers@bnn.nl. En Betty, jij bent van de zure citroen in een glas leegknijpen. Ja, inderdaad. Uh, ga je, hoe laat ga je naar huis, Frank? Ik ga, uh, nou, om vijf uur is het programma afgelopen en dan ga ik denk ja. ik met de trein om half zes. Oh mijn god, maar goed, dan ben je om zes uur thuis. Ja, kwart over zes ongeveer lig ik, uh, lig ik in mijn bedje. Oké, okay, maar voordat je naar bed gaat, dan uh, moet je onder de douche staan en zo heet mogelijk als je het kan verdragen. Dus het water over je heen, echt. Okay. Het hoeft niet per se op je hoofd, hè. Nee, maar het moet vooral gaan stomen, toch? Dat het allemaal loskomt. Ja, precies. Dus uh, stoom wat van je doestel maken. <laughs> ja. En, ja, en dan uh, droog je je af met een ruwe handdoek. Je huid is dan rood. En dan wrijf je dat dus nog eens extra rood. Dus flink uh, rassen over je huid. Uh -huh. En dan uh, ga je... Dan van tevoren heb je dus een citroen uitgeperst. En daar doe je dus kokend water op in een grote mok. Ja. En dan, en dan doe je er een grote lepel honing in. Oh, lekker. Dat is goed voor de keel. Ja, dat ga je goed roeren. En dan neem je één paracetamolletje in voordat je je bed ingaat. En een beetje fix, een, een vingertje, fix op je keel. En, een, en boven je neus op je voorhoofd een beetje fix. En, en die ui naast je bed. Ja, ja het, het blijkt dus echt te werken. Ik dacht wel dat het een fabeltje was, maar door de geuren die dan vrijkomen van zo'n ui. Ja, dat. Dat prikkelt, je, dat prikkelt je neus? Ja. En dan komt het los. En dan ben je niet zo benauwd. Ja, dat, dat ben ik wel inderdaad een beetje. Dus ik denk dat ik ook maar het sigaretje vannacht oversla. Dat lijkt me niet zo'n heel goed idee. Moet je echt doen. Maar bij jou nee. werkt het altijd, Betty, als je dus uh, ah, heet doucht en een citroen. en, en dan, maar dan maak je toch eigenlijk gewoon een soort citroenthee? Een woning erin en dan één paracetamol. En goed warm in je bed liggen. En een sjaal dus, om de nek, zo, zoals uh, mijn opa eerder dat, zei? Nee, dat. Het is op het laatste net of je jezelf aan het ophangen bent. <laughs> maar ben jij zelf verkouden nu, Betty? Wat zeg je? Ben jij nu verkouden? Nee. Okay. Maar als ik het ben, doe ik het op deze manier. En het is echt een paardenmiddel, want je bent dus met veel dingen, neem je in, maar gezond, hè? Ja, ja. Toen en honing is gezond. Nou, lekker. Ik krijg er helemaal en, zin in. Ik ga zo een kopje thee halen. Ja, precies. <laughs> nee, geen thee, hè? Nee, Alleen maar ja. Water... Ja, Hoe, het is op... midden in de nacht, Betty. Hoe kom ik nou aan een citroen hier in de, in de Radio 1 studio? Ja, ja. Maar uh, dat... dat en, en die stipjes uh, fix, hè? Op ja. En op je voorhoofd. Op dan op de dan de... komt het lekker los. Ja, helemaal. Top. Dankjewel, Betty, voor je tips. Oké. Okay. Blijf lekker luisteren en een fijne nacht nog. Doe ik. Dankjewel. je wel. Doeg. Frits, Jij ja, hebt ook een, een typische grootmoedertip. Wat is dat? Nou ja, uh, diezelfde ui, alleen iedereen vergaat om erbij te vermelden... ...dat je niet botweg die ui ernaast moet zetten. Maar eerst moet je hem als het bruine rokken uittrekken... ...zodat je dus uh, de, de blonde ui zelf krijgt. <laughs> en vervolgens moet je hem helemaal snipperen. Dus je moet echt de ui helemaal pellen? Moet je hem ook nog doormidden snijden? Helpt dat, dat toch? Je moet hem snipperen, hij moet echt gemillimeterd worden. Oh, hij moet echt helemaal gewoon als, als, alsof je in de keuken staat? Precies, en dan uitspreiden op een schoteltje of een bordje, niet in een kommetje, want dan heb je te weinig uitwaasemming. Want het gaat erom dat die stukjes ui... Je merkt het al bij het snijden van die ui, want daar spat een bepaald vocht uit en dan kun je je ogen niet tegen en dan ga je lopen tranen. Ja. He, uh, uh, mensen die dat niet kunnen hebben, die, die snijden bijvoorbeeld die ui onder water, wat ik stom Ja, is, of een bril opzetten of zo. dan nou buiten dat, dan is gelijk die smaak weg. Ja. En uh, in dit geval is het helemaal superstom, want dan ben je ook gelijk die damp kwijt. Nee, je moet het gewoon uh, puur natuur gaan uh, uh, millimeteren uitspreiden. Komt er een damp vanaf, jij gaat slapen, andere dag kom je... Ja, inderdaad, dan loopt het water hier dus met een straal uit je kop. Maar prima, maar, het maar, moet er allemaal nee. uit, toch? Dan ben je het wel kwijt. Maar, maar Frits, jij zegt leg hem onder je bed. Ik dacht naast je bed. Nou, eronder en naast in de buurt. Als, als het jou maar bereikt, dan gaat het om. En uh, gaat het dan niet heel erg stinken in je huis en in je Duurlijk kamer? Ja, gaat het stinken, oh. maar ja, voor wat wordt wat. En kan je er dan ook nog, ik denk even multifunctioneel, hè? kan je er dan ook nog een soepje van trekken later of niet? Oh, dat zou best nog wel eens kunnen. Maar in principe is dit gewoon echt een verkoudheidstip. Uh, ik bedoel, uh, als in de, ik pas deze truc nu al 68 jaar toe en uh, god, uh, ik leef nog, dus. Uh, ja. en je klinkt ook nog kwiekl, hoor zo om half vier uh, midden in de nacht. Ja, uh, goed, dat uh, dat heeft een andere oorzaak. Oh, maar uh, je bent niet verkouden, Frits, nu. Wel, nee, nee, geen... nee. Nee, maar ik bedoel, uh, als er eens een uh, hutspot uh, uh, gegeten werd, nou, dan wisten we het wel, dan loopt er eentje te snottenbellen. Hoezo? Als er een hutspot gegeten werd? Ja, daar zit er ui in. Ja! Nou dan. Ja! Dan, dan ga je het er niet weggooien. Nee, nee, nee, nee, nee, lekker. Net als je zelf multifunctioneel. Ja, top, Frits, dankjewel. Uh, nog wat? Oh! Want uh, je had het over oh, grootmoederswijsheid. Ja? Dat dacht ik van, oh, uitspraken. Nou, uh, ik heb een oma gehad en die hing van spreekwoorden aan elkaar. Ja, Daar nee, hou ik ook van, hè? En de, me de meeste bedachten ze zelf. En de mooiste, die pas ik nog altijd toe. En als je uh, goed luistert, dan hoor je dat dat nog altijd waar is. Namelijk deze. Mensen die dreigen vervelen, die doen vervelende dingen. Oh, maar dat gaat helemaal niet over uien of over verkoudheid. Natuurlijk. Nee, oh, die was gewoon even wijsheid. tussendoor nog. Maar onthoud maar, je zal merken dat het waar is. De wijsheid van Frits. Nee. Van ja, van, van je moeder. Van, van, van mijn oma. Of van je oma. He, mensen die er eigenlijk vervelen, die doen vervelende dingen. Huppakee, dankjewel Frits voor je hoi. wijsheid. Ik ga, ga naar Maria. Maria, goedenacht. Ja, hallo. Jij hebt gewoon echt een, een, een, een, een bom aan vitamine C erin gegooid. Ja, ja, ja. Duizend milligram, handvol. En dan, huppakee, uh, allemaal achter elkaar naar binnen. En dat kan je eigenlijk het beste doen als je in zo'n ruimte zit waar iedereen zit te sniffen en te hoesten en te, te roggelen. Dat is het beste, want het prikkelt je immuunsysteem en dan, uh, ja, dan, dan heb je er minder last van of je krijgt het niet. Maar heeft het toch wel zin als ik al verkouden ben? Is het nou, niet meer in, in een soort voorbereidende fase? Ja, wat je doet is sowieso je immuunsysteem. Dus dat gaat, dat gaat dan uh, twee keer zo hard werken. En die tips van Betty allemaal, dan ben je er binnen twee dagen vanaf. Ja, die Betty had wel goede tips, hè. Maar ja. wat, wat, ik ook ja, grappig, wat ik grappig vond, de huisarts uh, Niels, die zei van... Ja. Uh, kijk, je kan het niet genezen. Het is gewoon een virus en dan moet je ja. je gewoon aan overgeven... en dat duurt ja. gewoon een paar dagen. Maar je moet het jezelf zo... Uh, ja, eigenlijk aangenaam mogelijk maken. Juist, ja. Met die, met die citroen en met dat, uh, die hete douche. En je kunt ook nog natte omslagen nemen op je keel, bijvoorbeeld. Hè? Natte omslagen? Ja, een natte, een natte theedoek bijvoorbeeld. Dat weet ik nog als kind. Dat kreeg ik van mijn moeder met zout erin. Als ik heel erg keelpijn had. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dus dat is een tip van mijn moeder. En uh, ja, in deze tijd heb je gewoon eventjes zo'n vitamine C-bom nodig. Ja. Dat is alleen maar slim om te doen en verder dagelijks je, je sinaasappeltje. Ja toch wel? Eet jij, echt, eet jij altijd sinaasappels? Altijd. Mijn hele leven al. Zo. En, um, ja. Heb je vanochtend wel je sinaasappeltje gegeten, uh, Maria? Wat? Heb je hem vanochtend wel gegeten als je zo aan het kuchen ja. bent nu? Ja, nee. Dat is omdat ik, uh, ik lig in bed. En als je dan uh, moet kletsen, dan, ja. dan uh, gaat het een beetje dicht. Nee, ik hoor ik het. ben niet zo koud. Nee, nee, nee, je klinkt kaal. verder monter hoor, zo, uh, ja. zo midden in de nacht. Dankjewel voor je tips, hè, Maria. Ja, Oké, okay, graag gedaan. En een hele fijne nacht. Ja, jij ook. Doeg. Hoi. Heb jij ook nog tips? Laat het weten. 0800 1121. 0800-121. Buiten is het cold is, maar hier in de studio eigenlijk ook wel een beetje. Want het gaat over verkoudheid tot 4 uur. En uh, je hoort het misschien wel aan mijn stem. En uh, ik zal misschien ook nog wel af en toe er doorheen hoesten. Want uh, de verkoudheid is zeer aanwezig. Keelpijn, een beetje oorpijn, warme hoofd, snotneus. nee, nou, je kent het wel. Heb jij tips om er vanaf te komen? 0800-1121. Die uh, bel je door of mailen naar nachtbrakers. BNN.nl. En misschien ben je zelf wel heel erg verkouden. Kan je er echt niet van slapen. En luister je nu naar Radio 1 en denk je van ik wil even klagen... Het is toch uh, gedeelde smart is halve smart hè? Bellen doe je 0800 1121. Dan ga ik eventjes naar de BNN-bar, want daar zitten mijn vrienden, mijn collega's, en die kletsen altijd mee over het onderwerp en die hebben waarschijnlijk ook vast wel wat tips over verkoudheid. Ooit's bar. Uh, ik ben serieus weer verkouden. <laughs> Wie is er nu verkouden? Ik. Hoe lang al? Net een dag. Maar ik ben echt vaak verkouden. Ja. ja. <laughs> ook in de zomer. Nee, maar weet je wat ik kut vind aan verkouden zijn? Je bent niet echt ziek. Dus je kan niet zeggen, oh, ik ben ziek, ik blijf thuis of zo. Maar je, je kan je wel echt kut voelen als je verkouden bent. Ik ben altijd echt diehard verkouden. Als ik verkouden ben, dan kan ik echt niet functioneren. Nee, nou, ik functioneer dus wel maar dat komt misschien omdat ik om de week verkouden ben. Ja, misschien ben jij er dan een beetje aan gewend of zo. Dat je er dan, dan wel mee om kan gaan. Maar als ik echt verkouden ben, dan is mijn hoofd zo zwaar en dan... Eindelijk ook een beetje, hè? Ja, maar heb jij niet oh. het idee dat je, dat je vindt dat... Ik vind verkouden niet echt ziek. Nee, een snotrugge neus niet. Nee. Maar, maar dus dat is wel meer maar... dan een snotrugge neus, toch? Dat je ook, dat je, dat je holtes helemaal vol zitten en vaak hoesten en zo? Ja, hoesten is kut. Ik heb een keer uh, mijn ribben gebroken door serieus? het hoesten. Wow. Eh, gekneust, sorry. Kut. Ja, ja, ik, Doe mee Ik kan net zeggen, gebroken nee, is heel erg. Nee, he? nee, nee, gekneust. Ja, ik Maar ook. dat doet zeer jongen. Ja, dat heb ik ook. Maar dat komt ook omdat ik rook en ik heb dan één keer per jaar heb ik keeltiefes. Ja, ook, Dat ik Eens zo keer. hard moet hoesten, dat doet echt heel erg pijn. En dan moet je code nemen. Die helpt uiteindelijk. Dan ga je hard op. Ja. op. Ja. is dat? i'tjes. Ja. Krijg gaan gewoon een hele heftige paracetamols, maar dan puur voor het hoesten. En die zijn ja, een klein moet je dus nemen. fractie van een fractie van een grote uh, paracetamol. Ja. En die kan je ook eigenlijk alleen maar op, uh, op recept. recept krijgen. Ja. En uh, als je die dan hebt, ja, daar uh, slaap je heel lekker van. Ja, maar je moet dus wel nemen voordat je rib gekneusd is. Ja, dat ja. heb ik uitgevonden. Ja, maar dat is ook wel ja, dat is ook wel raar hoor, dat je echt dat je zo hard hoest, ja, dat je echt je rib kneust. Bizar hè? Ja. Ik heb wel ooit dat als ik gesport heb of als ik al een dag flink heb gehoest, dat een echt buikspierpijn krijgt. Ja. Als je dat niet of hoest, dat je eigenlijk niet meer wil. Ja. Omdat het gewoon pijn doet aan je buikspieren. Kippensoep. Ja, bouillon en zo. Nee, nee ik geloof dat ik niet zo... Net kwam, kwam iemand ook bij mij met een griepamine, griep, griepimine, weet ik veel. Oxylococcinum. I don't know. Ah. Ik vind gewoon, als je verkouden bent, dan moet je er gewoon even doorheen. Het gaat vanzelf wel weer over, dat is ja, mijn tip. Ja, maar dip. ik merk wel dat als, als ik verkouden begin te worden... dan ga ik altijd naar de appie en haal ik twee potten kippensoep... en zo'n zak mandarijntjes en sinaasappels. En als ik dat allemaal naar binnen gooi, dan gaat het wel. Ja, ik geloof daar niet zo in. Ik heb ooit gehoord, als je echt een beginnende verkoudheid hebt... Of een sterke drank, echt whisky of... Ja, daar geloof dat geloof ik ja. er wel in. Ja. <laughs> dat moet je ook gorgelen, toch? Daarom ben toch? ik ook nooit ziek, denk ik. Ja, je drinkt gewoon elke dag whisky. En als het niet helpt, dan vind je dat niet eens meer erg dat, uh, dat je verkouden bent. Paste dit er goed bij, dat Ja, ja dat was heel goed gedaan. Ja, en verder weet ik ja. Dat ik in de zomer altijd heel erg verkouden werd toen ik ja. nog in de, in de keuken werkte. En dan was het buiten 30 graden en in de keuken was het oh, 40 graden. En dan ging de vriezer even in waar het min 20 was. En dan ging je snotter en ging je s'avonds weer naar huis. Terwijl het wel aardig bullshit is. Want het, is, het blijkt gewoon buiten 30 graden, iedereen chillt op, op het strand. En dan ben je een keer een dagje vrij en dan lig je op de bank met een snotneus en met je hele daar de vriezer in en uitgelopen hebt. Ik, ik, ja, ik, ik vind airco's ook echt verschrikkelijk. Ik ja. zet ze nooit aan. Ja, dat is heel erg. Ook in de auto niet? Dan maar, ja, dan maar even een warm raampje open. Of op, op hotelkamers ook, verschrikkelijk. Dan, dan word je echt ziek. Ja. Ik vind airco's ook smerig. Komt van die smerige lucht uit, heb ik altijd idee. Smerig of iets. Oh. <laughs> ja. Verkoudheid en uh, tips daarover. Je kan ze doorbellen 0800 1121. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Mark, goedenacht. Jij belde ook naar 0800 1121. Goeienacht, Frank. Yes, um, ik, ik een had een. Hele, prettig, hele prettige tip voor jou: gluurwine. Ja. Kluwijn. Ik had het in het begin van dit uur met, met, met de huisarts Niels erover dat wijn op zich drinken geen kwaad kan met de antioxidanten. En met er één of twee wijntjes kan geen kwaad. Maar kluwijn, Mark, ik vind dat zo vies. Maar alles, uh, alle soorten kluwijn, want je hebt wel verschillende merken uh, in verschillende winkels, noem maar. Ja, ik weet niet, misschien heb jij het. Welke drink jij dan? Van. Uh, van uh... De Hollandse eenheidsmaatschappij heet dat toch? Ja, ja, ja. Ja, dat en, in Amsterdam. Uh, nog maar je is. hebt ook van Lidl en van de, bij de Albert Heijn. Bij de Aldi heb je hebt ze overal. Ja, nu hebben we ze allemaal, allemaal genoemd. Je kan het he? zelf maken, hè? Ja, maar, want, want, maar drink jij dat dan als je verkouden bent? Of ben je gewoon een heel groot uh, liefhebber van Gliwe? Nou, als ik. Uh, het is koud en ik ben veel binnen, want ik zit in de rolstoel. Dus sindsdien zit ik wel meer aan de kleurwijn dan uh, normaal. <laughs> Maar omdat je in een rolstoel zit, denk je van, nou, dan kan ik net zo goed een glühweintje drinken. Nou, weet je, dan heb je het niet zo gauw koud en dan is het gewoon lekker. Ik kan niet makkelijk de deur uit nou, dat scheelt allemaal meer. Ik doe dat niet vaak hoor, maar zoals is wel Maar het is wel lekker om af en toe een gluwijntje te drinken voor jou. Lekker, ja. Maar ik kan wel, ik snap wel, want ik vind wel dat er een beetje veel suiker in zit, maar... Je kan het ook zelf maken. En wat doe je dan? Hoe maak je hem dan zelf? Gooi je dan nog... Want je kan er ook citroen bij gooien zelf en zo nog, toch? Ja, vroeger thuis hebben we het wel gedaan. Maar recept kan je zo vinden op internet. En ook uh, gok. Weet ik ook niet meer precies wat daarin zit. Heb ik wel geweten, maar ik maak dat soort dingen nooit zelf. Maar dat kan je zo vinden op internet. Dat zijn ja. wel prettige dingen. Maar jij zegt dus, um, als je verkouden bent en je wilt een beetje leuk verkouden zijn... gewoon een glaasje glühwein erin. Krijg je het warm van. Ja. Ja, want het is ook niet heel zwaar alcohol, er zit 8% in. En dan, en misschien tikt het iets harder aan, omdat het gewoon lekker warm is, ben je een beetje zo slaperig. Je wordt een beetje roosig. Ja. Maar dat is wel lekker, dat kan geen kwaad. En verder heb je nog beetje tips, van, Mark? Dus, uh, ja, die grok, wat ik zei. Dat is ook citroen met, uh, uh, ook iets met alcohol. En er uh, zit nog weer iets anders bij. Dat kan je ook zo vinden. Grok? Ja, grok, ja. Oh, oh, met rum. Oh, lekker. Ooit oh, dat met rum. Ja, dat oh, is. ja, ik was in de kroeg woensdag en toen uh, dronk de barman dat. Die had zo'n grote, zo grote kom en had hij een citroentje erin. En dan had hij lekker rum en, uh, en water gewoon. Een soort thee maak je eigenlijk. Uh, en ook uh, gewoon normale thee, maar dat vind ik sowieso wel lekker. Gewoon normale thee en dan de citroen uh, uitknijpen erin. Ja, ja, die tip kreeg ik ook van Betty, dat was ook wel een goede. Ben jij nu verkouden, Mark, of niet? Uh, nee. Maar ik ben wel twee weken al gestopt met roken. Dus ik loop wel af en toe te rog. Ja, dan moet alles eruit, hè? Ja. <laughs> wel goed, dan kan je wel weer... Ik vind dat je als je nu gestopt bent met roken wel een gluwijntje extra kan drinken. Oké, oké. Laten we je goed smaken, ik, Mark. Ik, ik, ik, zou, ik zou het gewoon proberen een keer zelf glühwein te maken, want dat vind je het misschien wel lekker. Oké, okay, ga ik doen. Ik hou wel van een alcoholisch drankje. En uh, dan ga ik dat een keer als een soort heks in mijn keukentje breien. Oké. Okay. Dankjewel, Mark. Fijne nacht. Op internet. Ja, ga ik doen. Oké. Okay, Doeg. Nou. Doeg. En uh, even naar William. William is een vaste beller van dit programma ook. En uh, nacht, William. Goedenacht, Frank. Wat ja, word ik ja, ja. nou een even verkouwen? Het is toch wat. Uh... Jij bent ook al een beetje verkouden. Of is jouw stem altijd zo zwaar? Ik kan het me niet herinneren. Ik heb vanavond gespeeld in Raalte. In oh. het theater, in het Hoftheater. En ik heb nu... Even kijken. Ik ben elke dag bij Fred geweest. Dus ik heb vijf dagen radio 2 en 3 theatershows gedaan. Zo, dus je hebt flink klaar. gewerkt. Ik flink werk, ja. Zij is een beetje laag. Wat doe jij om je stemmen wel dan op pijl te houden? Wat ik dan doe, is eigenlijk, wat, wat heel goed is, is eigenlijk rummen, dus neuriën. Mm. Dus die je je neuriën zit, dan gaat die open, dan gaat dat snot gaat lekker lopen. Ja. Um, in, in tegenstelling tot wat de vorige spreker zijn, vooral geen alcohol drinken, want dat droogt uit. Ja, ja. En eigenlijk gewoon veel water drinken, een beetje honing. En um, als je dus bijvoorbeeld ook last van je stem hebt. Kijk, ik ben nu heesig. Ja. Dus wat ik nu doe, ga, ik ga mijn laagste toon. Dat is. Mm, en dan ga ik er een eentje toontje boven zitten. Mm, en, en die toon blijf ik herhalen. Dan hou ik mijn stembanden soepel. Mm. Dus. <laughs> en dan heel goed. Ja, want ik moet ik natuurlijk nog tot doen. vijf uur een beetje hier praten op de radio. Ja, dat snap ik. Dus je moet een beetje soepel houden. Ja. Wat je ook kan doen is als je, als je neuriet, dus een beetje alsof je de m-klank uh, van bang, die klank, en als je dat doet en je gaat in je neus, in die klank, in die m-klank zitten, en je gaat echt zo'n beetje neurien en hummen. Het wordt wel een beetje ingewikkeld nu, maar kan je het even voordoen nog een keer? Want toen ja, heb je het natuurlijk. Goed voor. Dus als, ik, als ik bang zeg, ik pak dus de m-klank en ik heb mijn neus dicht zitten, dan doe ik heel veel. Hmm. En dan wil ik zeg maar het slot los. Dat wat ik ja. doe. dat ja, klinkt heel grappig. Ja, maar het werkt wel. Het werkt ja. wel goed. En heb je nog een hele onorthodoxe tip ook? Want nou ja, uh, de, de een zegt knijpen citroenleeg in, uh, in, in je thee. De andere zegt van leg een ui ja. naast je bed. Heb jij nog iets wat ja. altijd heel goed werkt bij jou? Ja, zout water in je neus spuiten. Oh, en door je neus? Gewoon zout water erin. Oh, dat is wel slim hè? Maar hoe doe je dat dan? Moet je dat dan opslurpen met een rietje of zo door je neus? Ja, of je hebt zo'n pupetje en dan je in je neus Dat is een heel wet. En dan ga je. je, je dat, ja, dan worden je. je, je, je het op, zeg ik altijd, maar je nieuws het weg. Dat is wel een heel naar gevoel, denk op. ik. Ja, het is echt prikkelend, maar. Nou, het is ook wel prettig, want daarna moet je niezen. Je weet, weet ook niezen als je heel erg moet niezen. Ja. En dan komt die nieuws en dat is toch. Dat die oplichting Zalig. is geweldig. Ja, echt te gek. Hé, hey, maar, maar William, jij gaat, ga, ga jij nu, nu slapen of ga je nog even iets voor je stem doen? Ga je nog thee met honing drinken? Uh, ik zit heel illegaal, zit nu aan een glas witte wijn. Oei. <laughs> en dat is één glas. Ah, oh, dat mag wel, toch? En ik heb morgen uitslapen, en morgen vrij en dan maandag begin ik weer bij Frits, bij Frits en dan heb ik vijf theatershows. Oh, dat is weer flink aan de bak. Maar pak dat nu je rust en drink inderdaad nu dat wijntje, dan moet je, want volgende week moet je natuurlijk weer, weer hard aan de bak en voorzichtig voor je stem. Ja, maar dat komt helemaal goed. Heb vertrouwen in jezelf en heb vertrouwen in je stem. Ik Weet heb je vertrouwen nog, in mijn keer, stem. Positief blijven denken. Dat Tjaka! Juist. Nee, dat doe ik niet, oh. maar gewoon positief Nou, zo klonk denk. je wel een beetje, dus ik denk ik maak, uh, <laughs> ik maak er een Emiel-ratelbandje van. Nee, daar ben ik niet. William, dankjewel dat je belde. Heel fijn uitzending. Leuk. Succes, hè? Ja, dankjewel. Ik, ik zal voorzichtig met mijn stem zijn. Jij kan nog inbellen tot uh, vijf uh, of tot vier uur. Dan uh, schuift Kees Mayfield aan. En nu eerst dit. Dit is een mooi Stevie Nicks. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my...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 Kerst erachter ook. Stevie Nicks en Landslide, Radio 1, BNN, Nachtbrakers. Het gaat uh, over verkoudheid en over hoe je daar zo snel mogelijk van afkomt. Of hoe ja, eigenlijk, het is een virus dat je uit moet zitten... maar hoe je het zelf zo aangenaam mogelijk kan maken. En Leon, jij hebt ook nog wel een tip, hè? Ja, ik heb ook nog wel een tip. Oei, je klinkt ook een beetje schorrig, hoor. Nou, ik ben net weer te zingen. Ik ben net uh, terug uit de uh, Ernst gezegd. Ah, oké. Okay. Dus je hebt uh, je stem flink gebruikt vanavond. Ik heb hem weer goed gebruikt. Wat luisteren er toch veel uh, muzikanten aan het programma? Vind ik, vind ik leuk. Ja. Zometeen hebben we trouwens een hele goede muzikant in de studio ook, Kees Mayfield. Okay. Ken je die? Ja. Nee, nou, ik ken hem niet, maar ik denk als ik de, de muziek hoor, dan uh, zal ik hem wel uh, kennen, denk ik. Ja, wordt te gek. Maar jij hebt ook een, een, een verkoudheidstip. Ja, nou, een verkoudheidstip. Kijk, wij uh, zijn zangers. In de eerste plaats heb je natuurlijk... Uh, veel slaap nodig, of een goede slaap, in ieder geval een uurtje vak slapen, dat, dat, is altijd, dat doet altijd wonderen voor je stem. En daarnaast heb je nog een hele leuke, dat zei ik, als je echt zegt van nou ik moet vanavond gaan naar als jou op de radio moet zijn. Uh -huh. Of moet gaan zingen, en dan uh, pak ik al meestal een half citroentje, of soms wel iets meer als ik die goede stap uitkomt. Dan gooi ik een heel klein beetje scheutje zout op, ja. en dan uh, gooi je m'n één dus hou je tien minuten je mond dicht. En dan pak je daarna, na die tien minuten, een slokje water. En dan uh, door die citroen. En een beetje zout. Dat, uh, ja, dat brengt zeg maar, alles af in je... Tenminste alle ja, slechte dingen in je, in je keel. Maar heel, heel, heel even terug naar... Want je hebt dan een citroentje? En die knijp je ja. al uit? Of daar doe je het zout zelf op, op die citroen? Nee, nee die doe je gewoon uitknijpen in een glas. ja Nou, daar gooi je een klein, uh, klein scheutje zout op. En dan drink je hem op. Het is bijna een tequila. Ja, ja, dus je het ja, nee, daarom. Alleen dat ontbreekt eigenlijk, maar het zout ja. en, het, uh, en het citroen, dat is natuurlijk gewoon een tequila. Ja, <laughs> ja nou oké. Okay. Dat, dat doe je normaal wel, hè. op de huppakee, tussen de vingers. Maar uh, ik doe dat gewoon uh, zo en dat, dat werkt echt super. Je bent een uh, muzikant, Leon, en ze zeggen, uh, muzikanten houden wel van een drankje. Toen net uh, had ik ook iemand aan de lijn en die zei van, je kan gluwei drinken. In, de, in Boyd's Bar zei ook iemand van, ja, gewoon veel whisky drinken is ook goed voor je, voor je stem en voor als je verkouden bent. Wat vind je daarvan? Ja, ik uh, lust geen. Ik, ik, ik, Eerst plaats ik, uh, ik, ik. Ik lust geen alcohol. Dus oh, dan houdt het wel snel op, inderdaad. Maar uh, ja, ik drink het ook niet uh, je wat is, ja, als je een muzikant bent, dan moet je gewoon uh, zorgen dat je gewoon. Uh, je verdient je geld ermee. En de mensen wachten er ook iets van. Ja. En uh, anders moet je gewoon iets anders gaan doen natuurlijk. Ja, je moet voorzichtig zijn op je stem. Ja, zo werkt het. Top. Leon, dankjewel uh, dat je belde naar 0800-1121. Fijne nacht nog. Okay. Hartstikke bedankt. Yes, groetjes. Ja, nacht. Oh, okay. hi, hi. Tot vier uh, tot uur gaat het over verkoudheid. Jij kan ook inbellen. 0800 1121. Mailen mag ook. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl En uh, ja, nu eigenlijk tijd. Het is, het is wel een, een soort van idool voor mij. En ook wel een held. Um... Het is Ja, gisteren eigenlijk was de sterfdag van John Lennon... 8 december 1980. Om tien minuten voor elf in de avond... werd hij doodgeschoten, de bekende uh, Beatle, John Lennon... door Mark David Chapman. En uh, ik zag vandaag ook een interview, of, uh, of een documentaire eigenlijk erover. En ja, de reden van, uh, van Chapman, de, de dader, uh, om hem neer te schieten... was eigenlijk om net zo beroemd te worden als John Lennon. Ja, het is echt, ik kan er met mijn pet niet bij dat je je idool neerschiet, want dan is hij weg. Degene waar je zo dol bent, waar je fan van bent, is dan weg begrijp ik niet. Maar uh, gisteren was dus de, de sterfdag van John Lennon uh, in 1980. 8 december, tien voor elf in de avond. En uh, een soort ja, ode aan de man is dit de mother van John Lennon. Oh mother, you had me But I never had I just, just gotta, gotta tell Kijk dit toch? Heel mooi, die emotie. Met, uh, met de Beatles was het allemaal. Ja, natuurlijk hadden ze er ook wel, wel pittigere nummers, maar dat was het allemaal net wat liever. En dit, ja, als het toen hij solo ging, John Lennon, werd het allemaal wel even wat heftiger. Ik kan meelopen naar dit programma. Hè? Dat doe je naar nachtbrakers.brn.nl. En uh, dat deed. Even kijken. Arles uit Japan. En uh, die zegt van, als je verkouden bent of uh, griep hebt, dan uh, moet je een koude douche nemen. Dat is leuk, want de eerste beller die ik aan de lijn had dit uur, die zei van, je moet juist heel warm douchen. En dan, uh, dan gaat de, je verkoudheid weg. Maar Arles uit Joko, even kijken. Ja, Joko Homa uit Japan, die zegt uh, een koude douche nemen tegen verkoudheid. Joop, uh, wat is jouw tip tegen de verkoudheid? Wat tip is tegen de verkoudheid? Ja. Nou, ik heb er echt al... Uh... Nou ja, weet er last van. Ik ben ook bij de dokter geweest, Dat oh, echt? Is het Allemaal niet. Echt waar. Dan is het wel pittig wat je hebt, toch? Ja, ik, ik zet de, de kachel wat hoger. <laughs> en uh, wil ik nog meer doen dan zo'n sterke drank drinken de hele dag. <laughs> de hele dag, gewoon, ochtends, het begin al, en dan tot, tot ja, midden ja. in de nacht. Ze zijn er niet blij mee op mijn werk, hoor, maar ja, ik <laughs> kan niet anders, weet je wel. Ik ben een paar keer dronken uh, aangekomen. Uh. Je, de eerste keer nemen ze het wel voor lief hoor, maar ja, als, als dat een paar weken gebeurt, dan... Uh... Ja, dan zijn ze klaar mee. Nee, maar, ja, maar dat kan nee, natuurlijk zeg maar. niet hè, de hele dag uh, de sterke drank drinken. Heb je nog een, nog een tip van... Nee, ik zei ook een keer tegen een collega schoppen, maar me bellen, want ik kwam recht niet meer vanaf. af. Maar hoe, je bent bij de dokter geweest, wat zei die dan tegen die verkoudheid? Wat kan je daar tegen doen? Ja, het gaat vanzelf over, zei die. En gewoon wachten. Oh, mooi, niet dus. Wachten, wachten en wachten. Ik rook al jaren sigaren en nou, dat is ook niet aan mij te, aan mij te horen en uh, dit is wel heel erg uh... Ja, maar wat ga je, wat ga je er nu aan doen? Want als hij zegt het gaat vanzelf over, dat is wel vervelend om dan maar te wachten. Ja, dat is heel vervelend. Dus zeg, heb jij zin om een keer wat te drinken? Ik. Nou, dat lijkt me wel leuk, ja. Ik drink, uh, ik drink op de radio altijd wel wat ook. Een biertje of een wijntje, dus in principe zijn we, want volgens mij ben je ook aan het drinken. Zeker als je om vier uur zo wakker bent, dan, uh, dan ben je ook wel, eigenlijk zijn we dus wel wat aan het drinken met elkaar. Ja, echt wel ja. Wat drink jij? Ik in. Wat ik drink? Want ja. Heb je dan wel een fles of zo. Nee, heb je een hele fles Zambuca? Natuurlijk elke avond. En wat is je lievelingsdrankje? Zambuca. Is dat te vergelijken met tequila? Want ik heb, ik heb iets leuks. Zal ik je het eens laten horen? Want dat zegt dan iets over, degene die, uh, over, over wat je drinkt. Luister even mee. Okay. Tequila. Feestbeesten kiezen voor tequila. Je bent extravert, altijd enthousiast, optimistisch... maar ook onverantwoordelijk. Je staat wel graag in het middelpunt van de belangstelling. Klopt dat een beetje, Joop? Ja, sta ik in het middelpunt van de belangstelling? Nou ja, ik vind tequila nog wel het meest op sambuca lijken. Nou, ik, ik zit nu thuis en mijn vrienden zijn allemaal weg en uh, ik, ik, heb toch, ik heb toch alles boven in de belangstelling gestaan, moet ik zeggen. <laughs> Misschien moet je toch een ander drankje zoeken dan. Dat is horen gek van me. <laughs> ik, ik woest de hele dag, joh. <laughs> ja. En snijd je ook, loopt het neus, loopt het, het snot ook uit je neus? Ja, dat vooral. Ik zit de hele dag met tissues hier. Ja, ah, vervelend. Maar ja, wacht hè, zei ja. de dokter. Ja, maar uh, dit, dit, dit programma heet de Nachtzuster, toch? Nee, Nachtbrakers. Nachtzuster is donderdagnacht met eh... Eh... nee, Ik wilde net zeggen, want uh, Met Astrid, ja. Ja, ja, ja... Gelderijn vrouwens. <laughs> Wil je daar ook wel eens een keer wat mee drinken, of niet? Ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Hé hey Joop, dankjewel. Fijne nacht en uh, drink er nog eentje hey, mee, hey. hè? Zo'n zo boeketje. Ja, is goed. Uh, dikke homo en nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Dan hadden we niet gehoefd. Hadden we het zo leuk, kom je daar mee. <laughs> Ja, het is goed met je, het is, het de is, de... De... is goed met je, de... de... je. De... De... De... De... De... De... hoitjes, de... de... dat was Joop, het is altijd leuk om zo dat, dat uur te eindigen. Dankjewel voor al jullie tips, dat was echt te gek, uh, voor de verkoudheid, ik, uh, ik denk dat ik er wel wat aan heb. Ik ga zo meteen lekker een biertje trekken want dan schrijft Kees Mayfield aan, uh, singer-songwriter, en uh, die, die maakt hele mooie muziek, ik ben echt verzot op zijn muziek, dus ik ben blij dat hij hier in de studio is. Ik, uh, ja, volgens mij heeft hij ook een biertje en dan komt hij na het NOS Journaal met Rashid Finch hier aanschuiven bij mij in de studio en dan drinken we een biertje en dan speelt hij zijn prachtige muziek en uh, ja, je mag altijd inbellen, de lijnen zijn altijd open 0800 1121 geen probleem, mailen mag ook nachtbrakers.bnn.nl en uh, je kan gewoon meepraten zometeen als Kees Mayfield hier zit, maar eerst het NOS Journaal met Rashid Finch. ZANG EN